Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij een internationale politieactie tegen het witwassen van drugsgeld zijn in Nederland drie mensen aangehouden. In Amsterdam werden een vrouw uit Colombia en haar Nederlandse man aangehouden. De man zou de leider van de witwasorganisatie zijn. Tegelijkertijd werd in Den een Colombiaanse gearresteerd. Volgens de politie hebben de drie zich jarenlang bezig gehouden met het witwassen van grote bedragen. Dat gebeurde via couriers die met geprepareerde koffers vanaf Europese vliegvelden naar Colombia brachten. Het kabinet heeft Klaas Knot benoemd tot nieuwe president van de Nederlandse Bank. Hij is nu topambtenaar bij het ministerie van Financiën. Knot is ook hoogleraar geld- en bankwezen in Groningen. en heeft eerder al bij de Nederlandse Bank gewerkt. In politieke en financiële kringen is met instemming gereageerd op de benoeming. Zo prijsminister De Jager Knot om zijn monetaire kennis en internationale ervaring...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 Weer zonnig, stapelwolken, alleen in Limburg kans op een bui. Maximum temperatuur 20 graden, ook morgen zonnig en warm. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files vanaf 4 kilometer in de Randstad. A1 vanuit Amsterdam tussen Eemnes en Bunschoten 6. En de A4 vanuit Amsterdam, daar staat tussen Roelofaar en Sveen en 9 kilometer. A12 bij Utrecht richting Arnhem tussen Oude Rijn en Bunnik 4. En op de A28 utrecht Amersfoort tussen het knooppunt Rijnsweert en Dendolder ook 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een vrijdagmiddag en 4,5 minuut over de klok van 3. Tijd voor de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag komt hij voorbij hier op CFM Zandvoort tussen 3 en 5. Alweer de 21ste jaging dat we dat doen trouwens op CFM. Aflevering 20 van hoe kan het ook anders? Vandaag alweer 20 mei 2011. De lijst deze week 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 14 dalers en ook nog eens drie nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen natuurlijk eruit moeten. Martin Solveig en Dragonhead doen dat met Hello na 17 weken. De Neon Trees met Animal na 16. En Robbie Williams, Harder I, 15 weken lang in de lijst gestaan. Een goede week deze week voor Chris Brown en Benny Benassi. The Beautiful People gaat 11 plaatsen omhoog. En snel slalen net als vorige week. Toen ging ze al met 9 plaatsen nu naar beneden. Nu komen er nog eens 14 bij voor Nelly en Kelly met Gone. Allang genoteerd, dat is Chris Brown met Yeah Yeah Yeah. Daar staat hij al 16 weken weer mee in de lijst van Europa. In die 16e week zakt hij wel met Yeah Yeah Yeah van nummer 30 naar een nummer 40. Helemaal onder aan de lijst. We gaan vandaag gewoon meteen beginnen met de eerste binnenkomer van vandaag. In Nederland doet deze dame het erg groep met frisse popmuziek. En de vraag is natuurlijk hoeveel platen gaat zij nog uitbrengen. Deze plaat is uitgebracht als een debut single, Of een promotie single, die Age of Glory. Ik heb het over de dame Lady Gaga. The Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam. En we gaan natuurlijk eerst even de stem losmaken, samen met Lady Gaga. En dan nog even met z'n allen. Op nummer 38 Lady Gaga, die Age of Glory. Lady Gaga, The Age of Glory. En dat is natuurlijk niet slecht voor een uh, promotiesingel die het eigenlijk was. Wereldwijd boekte de plaat erg grote succes in de downloadlijsten. En opeens was hij daar in Amerika te vinden op de iTunes Top 100 Download. En waar stond hij dan? Nou gewoon helemaal bovenaan de lijst. En nog een week later is hij helemaal doorgestroomd. Ook in Europa een grote hit geworden. Tussen hoorde je trouwens het heerlijke saxofoon Intermezzo Dat alles werd gespeeld door Clarence Clemens. En ik denk, waar kennen we die van? Nou, die heeft ook vaak met Bruce Springsteen op het podium gestaan. Maandag komt trouwens alweer de volgende promotiesingel van Lady Gaga uit. Die gaat hereten. Uh, eten. Hopelijk is die wat minder lekker dan, uh, dan deze vorige single. Want anders krijgen we naar Judas en dus die Age of Glory wel uh, weer een plaats van Lady Gaga. En dan ben je bang dat we een beetje Lady Gaga overkill gaan krijgen. De vraag is natuurlijk of dat dan nog goed gaat komen. We gaan één plek verder naar boven, naar 37. ...vinden daar de Neon Trees. Die hebben dit jaar in de Verenigde Staten... ...hun naam definitief gevestigd in het Rock Ocean. En dit valt allemaal te danken aan... ...succes van hun debuutsingle Animal. Dat er alles kwam van hun eerste studioalbum... ...Habits. En wellicht kunnen we binnenkort Animal ook op de Nederlandse radio horen. Nou, dat is ondertussen echt wel gebeurd. En zo vaak zelfs... ...dat het tijd werd voor een volgende hit... ...van de heren van de Neon Trees. En daarvoor is gekozen voor de 1983. Een beetje simpele... ...toch ja... Eigenarige clips erbij te zetten is hij ook op de tv-zenders als TMF, MTV al een paar keer voorbij gekomen. De plaat die symbool staat voor het geboortejaar van liedzanger Tyler Glenn. Die is ondertussen ook al bij de Amerikaanse radiostations binnengekomen. En 1983 is net als zijn voorganger toch wel een hit die moet gaan scoren. De vraag is natuurlijk hoe groot gaat deze hit worden voor de Neon Trees. Een begin in Europa, dat is er voor deze mannen weer. Na Animal nu ook tijd voor hun volgende hit, 1983 vinden we deze week op 37. En dat in de hitlijst van Europa. Good morning When it's midnight van Simple Plan samen met Natasha Bedingfield en hun A Simple Plan, althans hun jetlag. In de tweede week gaan ze omhoog van 38 naar 36 en de voor en nieuwe plaat van de Neon Trees 1983. Ze kwamen binnen op nummer 37. Er slaan een aantal platen over, die zakken allemaal naar beneden. Onder andere Nelly en Kelly Rowland Gone van 21 zakken naar 35. Jesse G, B.O.B. zakken ook van 22 naar 34. En dan komen we weer een plaat tegen die wat omhoog gaat. Althans, voordat die stuk gaat, before it explode. Charisse samen met Bruno Mars staan nu drie weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op 35, deze week twee plaatsen verder omhoog. En meteen voor jou nog de baseballs en hun candy shop.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 Have it your way How do you want it Gonna pack a thing up Should up push up on it Temperature rising to the next level Dance floor packed It as a tea kettle. Break it down for you now Baby it's simple If you be an info I'll be an info In the hotel or In the back of a rental On the beach In the park Whatever you're into I've got to. the magic Stick up and love doctor, The doctor half your friends Deep in house Run I got you Show me how you work it Alright Get a top bouncing ground Like a low rider Season's red When it comes to the shit Work And you can play with the stick I'm trying to explain Maybe best way I can Imagine your mouth Girl, not in your hands I'll take you to the candy shop I'll let you live the lobby Come on, out, girl And don't you stop stop You're going till you're the spot I'll take you to the candy shop Come on, taste the water I'll have this money for you, girl you You're going till you're the spot Give it to me, baby Nice and slow, climb on top and ride right like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I can the dust, it, pulling on my zipper It's like a race who can get unrest quicker ironic, how I run against the watching the thorns I've been thinking about that ass after I'm gone I touch the right but at the right time Lights on the lights, do you like from behind? So seductive, so, you, should see the way she ride Or slow-mo on the floor when we grind? I'll take you to the candy shabby shop I'll match you in the lolly lolly I'm the hot girl And don't you, stop, don't you stop you go till you hit the spot Whoa. I'll take you to the candy shop Go on, taste what I got I'll have this ready for you, girl You go till you hit the spot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 Vorige week kwamen de heren van de baseballs binnen op nummer 37 met hun Candy Shop. Hun versie natuurlijk van de hit van 50 Cent. deze week gaan ze zes plaatsen omhoog naar 31. Dan gaan wij even achterom kijken naar wat we allemaal hadden. We. Chris Brown, yeah, yeah, yeah. In de 16e week zakte hij van 30 naar 40, van 33 naar 39. In de 13e week, Ever Lavine, what the hell. Lady Gaga, The Age of Glory, komt nieuw binnen op 38 en de Neon Trees 1983 komen nieuw binnen op 37. Simple Plan, Natasha Beddingfield en Like vorige week op 38, nu naar 36. Nelly uh, ja, en Kelly, Kelly Rowland in dit geval, Gone, 13 weken in de lijst van 21 zakken naar 35, de snelste daler dus van deze week. Jessie G en B.O.B. en hun prijstek staan nu 14 weken in de lijst, zakken van 22 naar 34. Van 35 naar 33 in de derde week. Sharice en Bruno Mars, Before It Explode. En Katy Perry, Kanye West. Ze zingen onze, over onze eigen Maurice Mulder, E.T. In de dertiende week het van 24 naar 32. De was Candy Shop, van 37 omhoog naar 31. En dat alles deden zij in hun tweede week. Zometeen gaan wij even kijken wat het weer gaat doen dit weekend hier in en rondom Zandvoort. Eerst heb ik voor jou de hoogste binnenkamer op nummer 30... Want in 2009 vond er een revolutie plaats in de muziekwereld. Een Roemeense revolutie wel te bestaan. Overal in Europa werden dansnummers van onder andere Ina en Edward Maya grote hits. In Nederland bereikte Serial Love zelfs de nummer 1 positie in de top 40. Ook vorig jaar bleef dergelijke dans uit Roemenië erg populair. Of dat zo in 2011 zou blijven, dat was nog even de vraag. Ondertussen heeft Ina haar eerste grote hit alweer in Europa. En waar of niet, er komt gewoon nog een Roemeense artiest bij. Alexander Stan, die werd al snel geliefd in Oost-Europa. Het lijkt er alsof de rest van het continent nu ook zal gaan volgen. Mr. Sexo Beat is in ieder geval al een clubhit in Frankrijk. Het nummer is een up-tempo European dance nummer. Maar wel in de bekende Roemeense stijl. En ook zijn de elementen van house and dance in deze track toch wel goed verwerkt. En al met al klinkt het weer ontzettend zomers. Nederland die was al een tijdje om hoor voor deze plaat. Daar staat hij al een paar weken in Nederland op top 40. En nu is ook de rest van Europa. Uh, Zweden, Polen, Finland, Noorwegen. Daar komt hij ook opeens voorbij in de hitlijsten. De Europese lijsten kunnen niet meer om Alexander Sten heen. En haar hitsingle Mr. Saxo Beat. Dat we Ina al kennen uit Roemenië, is dit onze volgende Roemeense schoonheid Alexander Stan. ZFN, Westkust, weerbericht. We hebben vandaag last van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied. Dat alles zorgt voor een droge dag met flink wat zonneschijn. Nou, laat dat drukgebied maar lekker liggen dan. De wind die waait uit west tot zuidwest. De temperatuur die stijgt vandaag naar maximaal 19 graden. Vanavond komende nacht is het vrij helder en daalt de temperatuur. Dat alles doet hij bij een zwakke, matige zuidwestelijke wind. Morgen hebben we een stroming van warme lucht waarin de temperatuur oploopt naar maximaal 22 graden. En daarbij zal de vloog zon eh, bundig blijven schijnen. En overal in de regio blijft het ook lekker droog. De nacht naar zondag, dan neemt de wolking toe en dat alles op de nadering van een koufront. En vooral zondagochtend komt het tot enkele buien. Daarbij kan zelfs onweer komen. Zondagmiddag dan blijft het wel weer droog en klaart het flink op. De zuid-zuidwestelijke wind, die rijdt naar west tot zuidwest. De temperatuur is wel wat lager en stijgt in de middag naar een maximale 17 graden. Het ritme van, Zandvoort, Zandvoort, van is Let's go. It. Vorige week kwam Bob Sinclair samen met Rafaela Cara binnen in Var L'amour. Dat deden ze dus toen op plek 34. Nu vinden we hem 6 plekken over 5. Sorry, op 29. 13 jaar lang hoorden we niks van deze dame. En daar was ze opeens weer. Anita Meijer heb ik het dan over. Ze krijgt wel een beetje hulp van Gwiliano. En de Why Tell Me Why in een nieuw jasje. De 2011 versie. Zes weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. Ze blijven deze week zitten waar ze vorige week ook zaten. En dat is plek 28. En de voorbouw op zijn klaar. Rafael, Cara en For L'Amour... Nummer 27, die slaan we over. You and Me at 6 featuring Shitty and The Rescue Me. En ook de Black Eyed Peas, die hoor je niet vandaag. Just Can't Get Enough. Die zakt namelijk van 20 naar 26. Ook hier wel hoor, dat is plek 25. die is in handen van uh, Enrique Iglesias en uh, Usher. En het gaat over een of andere Dirty Dancer. In de derde week doen ze het goed en gaan ze omhoog van 31 naar 25. Mocht je nou straks de hele lijst van nou willen lezen, het kan ww.zfmzantwoord.nl Dag, dag, dag, Niet betrouwbaar, maar wel origineel. is tonight guys yeah.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 Cause we might not get tomorrow One night 33 is er voor Pitbull, Neo, Neer en onze eigen Nederlandse Afrojack, Jack. Ofwel Nick van der Wal, zoals hij eigenlijk in het echt heet. Give me everything tonight. Drie weken staan ze nu in de lijst van Europa van 29 omhoog naar 23. Tijd om dan maar even achterom te kijken. Alexander Stern en Mr. Sexo Beach komen nieuw binnen op nummer 30. 29 is er voor Bob Sinclair en Rafael Cara van L'Amour de tweede week gaan zij 5 plekken omhoog. Op 28 blijven staan in de zesde week Guiliano en Anita Maya, Why Tell Me Why? New Me at 6 en Shitty Rescue Me zakken 10 plaatsen in de elfde week naar 27. Black like a Peace, Get Enough zakken van 20 naar 26 in de vijftiende week. En Ricky Glaciers en Usher in de Dirty Dancer staan nu 3 weken in de lijst en stijgen van 31 naar 25. Rihanna Wardie ook met haar California King Zij gaat 8 plaatsen omhoog. Van 32 naar 24 in haar tweede week. Pitbull, Neo, Everdrag en Neo, Give Me Everything Tonight gaat in de derde week omhoog van 29 naar 23. En Lady Gaga verdubbelt haar positie. Born This Way stond vorige week namelijk op 11 en deze week op 22. Zouden ze alweer 14 weken in de lijst te vinden. En dat je met League ook een hele goede hit kan maken, dat bewijst Beyoncé alweer. In haar vierde week gaat ze omhoog van 27 naar 21. En dat doet zij met de single Run The World, a Girls. Girls, we run this mother. And the days seem far too long